Maar bijzonder belangrijk voor ons om steeds in de gaten te houden dat het gaat niet over het fysieke volk Israël naar vlees en bloed en de volkeren der wereld uh, in het algemene opzicht. Want dat heeft, dat absoluut, heeft absoluut geen betekenis. Uh, het vlees van het, het een jood of een vlees van een... een uh, uh, huh? Gooi, absoluut geen verschil is er. Hoe goed onthouden dat, niet denken dat er iets anders is. Zij menen dat het anders is. Maar omdat zij, zij geloven in allerlei dogma's. Er is absoluut geen verschil naar vlees tussen de het ene en ander. Wat was, wie was de, wie was de grondlegger van het aspect Israël in de mens? avraam Ja? Yeah? Wat was Abraham? Abraham was. Uh, Wat deed Abraham? Voor Abraham, let op. Voor Abraham, de hele mensheid bevond zich op de schaal van de zielen onder de taboe. Duidelijk, onder de taboe bevond zich. Na al die zonden van, vanaf, de, ad, vanaf Adam en verder. Dus de, de hele mensheid bevond zich onder de taboe. De hele mensheid was als het ware de wens om te ontvangen voor zichzelf. Daar waren nu en dan, kwamen dan uh, rechtvaardigen zoals nog. Uh, was, uh, nu en dan kwamen wel uh, uitzonderingen, maar ook ze, zij konden alleen maar uh, zich verheffen boven de Gezee, algemeen al, ja, de, de Gezee van de hele mensheid, op de schaal van alle zielen, van de volkeren. Alleen, uh, voor een zekere periode, nu en dan maar niet, in permanente, in permanent geloof, zoals Avraam. Avraam kwam tot, stap voor stap, tot het onophoudelijke, voortdurend geloof in Hashem. En dat was zijn, dat was zijn verdienste, dat vanaf hem, vanaf Avraam, bestaat het aspect Israël. Evet. Vanaf Abraham bestaat, goed oplet wat ik probeer te zeggen, bestaat het aspect Israël al dat zich manifesteerde op de schaal van de zielen boven de Gazé. Daarom kon Hashem hem al zien. Hashem kon Abraham dan zien, omdat Abraham verhief zich boven zijn wens om te ontvangen voor zichzelf. Hij bracht een goed naar boven, naar onder de chogma. Dat is wat hij deed. En daarmee dus eigenlijk, of we dan noemen dat onder, boven de geset natuurlijk. Daarmee kon hij eh, zich overeenkom, overeen, in overeenkomst komen met het licht. En kon hij gesediem ontvangen. Dat is Israël. Yeah. Daarna kwam nog meer dan de, van hem. Zijn zoon was dan... Uh, gaat die ook dezelfde uh, opging, dezelfde weg opging, ook om boven de gese, uh, de tabor, zeggen we boven de tabor, beter zeggen boven de tabor, om daar, uh, uh, als het ware, uh, waar daar waar Israël is, om daar uh, zich het licht, van, het licht van het vangen van de schepper ontvangen. Dat is Israël, duidelijk. En niet Israël is naar vlees, bestaat zo'n aspect niet. Dus als iemand echt de vader en moeder van, is, van, die, van Israël heeft, ja, duidelijk, en volgens hun wetten, ik zeg hun wetten, duidelijk, Op, duidelijk wat ik zeg, dat volgens hun wetten, het, het, het heeft niets te maken met, met, het, uh, met de schepper zelf. Dat, dat als zij alleen maar naar vlees dat doen, zonder binnen, van binnen zichzelf op te werken om ter, te geven om van het geven, te leren het Torah en de voorschriften om van het geven, is het geen Israël. De schepper ziet dat niet, de schepper ziet, ziet deze onderscheidingen naar vlees absoluut niet. De schepper ziet het vlees niet, onthoud dat erg goed. En de schepper ziet alleen het hart van de mens, onthoud het erg goed. Dat vlees is gegeven door wie? Dat vlees is gegeven aan ons door het uh, linkerkant, door de, het systeem van onreine krachten. Bijzonder belangrijk, dat is iets wat de steen aanstoot in in begrepen in het leven, in het geestelijk. Daarom ook religieën die ook die verbinden iets met het vlees. En dan allerlei comedies maken van dat van vlees dat als een mens doodgaat, en dan uh, opeens uh, vinden ze ergens daar in, uh, in, in Italië, ergens een, uh, een, uh, een priester, weet ik veel, iemand, in, een heilige van hun heiligen die. Na veertig jaar nog niet, uh, lag wel net zoals Lenin, sta, Lenin, net zoals Lenin in een mausoleum, lag hij ook daar ergens opgeborgen en zijn lichaam is nog niet, niet is helemaal intact gebleven en niet uit, niet uit elkaar is uh, gevallen. Dan allemaal, uh, allemaal zingen ze die de, de, de, de verrampen, daaraan allemaal zeggen ze: nou, het is heilig, dat is heilig. En als zo iemand daar, een hoge, hoge geestelijke Piet van hen, wordt gevraagd: uh, waarom haalt uh, waarom u het aan? Waarom moet het dan zeggen? Nou, wij, wij doen het wel om uh, het geloof op te piepen. Hè? Oh, het, geloof, het geloof in het. Om daardoor, dus het gewone gepeupelde, die als je dat zo ziet, dan natuurlijk denken ze: oh, nou kijk, dat is, ze willen graag dat dit wonder, wonderen zien in haar vlees. Maar ik zeg het jullie, duidelijk moet je goed opletten, in het vlees zit geen, de schepper komt niet aan het vlees. Vlees is wat wij hebben, het vlees, lichamelijk vlees. We spreken geen woord in onze studie over vlees. Eigenlijk, alles wat fysiek, wat het met de mens is, daar zit geen, geen micronetje van, van, het, van de schepper. De schepper is het licht. Een schepper is kracht, het geestelijke kracht, en, niet, en heeft niets met het lichaam te maken, duidelijk. Iemand die denkt naar vlees, dat die uh, iets anders is dan de ander, is absoluut, uh, komt door, door, door, door, door absolute arrogantie en niets anders. Duidelijk. Wij spreken voor absoluut niets van vlees, we hebben niets met vlees te maken, elk vlees stinkt duidelijk, elk vlees van welke van welke helige dan ook stinkt en de schepper komt niet aan, aan het lichaam lichaam is alleen maar van de genomen van het onreine onreine krachten, geen mens op de aarde was is of zal zijn, rein in zijn lichaam wij leven in de wereld de mens leeft uh, of de mensen onderling. De mens leeft in zijn bevuiling. Het <coughs> lichaam is bevuiling. Geen mens zuiver is in deze wereld. Want het lichaam is niet de mens. De mens is wat binnen zit, is de mens. En buiten is een stukje bevuiling wat wij hebben. Op zichzelf is het vuil, betekent niets. We moeten het wel schoon houden, maar voor de rest. Er is geen onderscheid naar vlees. Tussen de ene mens en de ander. De ene uh, stinkt op deze manier. De andere stinkt op een andere manier. Duidelijk. Neger stinkt misschien op zijn eigen. Heeft zijn eigen. Duidelijk. Zijn eigen. Uh, als het ware. Uh, transpiraties. Die dan zijn eigen. Als het ware. Kenmerken hebben. En dan een blanke heeft zijn eigen. Uh, of de. Uh, Indiërs of uh, Chinezen, die, die, die stinken weer op hun eigen manier, maar allemaal stinken. Allemaal het lichaam is, zo so is de mens, want niet, niet het lichaam is er wat de mens is, maar wat zit daarin. Dat is de mens. Dat is daarmee heeft de mens contact met de schepper. Niet De schepper heeft absoluut niets te maken met het lichaam. Daarom, wa, welke over welke genezing gaat het Wo spra, is er sprake over welke opleving uit de doden is er sprake? Om dat stukje vlees stukje van ons te laten in, uh, uit de dood, uit dood laten brengen, is dat opleving uit de doden? Alleen de opleving, opleving uit de doden, wensen van de mens, daarin, in de mens zitten die niet gecorrigeerde. Wensen, alleen dat is het opleven uit de dode, En niet van dat het naar vlees en bloed dat iemand op was opgewekt uit de dood. Maar laten we nog verder gaan wat hij ons nu vertelt. Dat Eliahu kwam en Eliyahu heeft uh, uh, opgewekt uit de doden. Elisha heeft het opgewekt uit de doden. We hebben gele geleerd, we hebben gezien ook dat Yeshua heeft het uh, dat meisje, herinner je nog, dat had opgewekt uit de doden. Hij had nooit gezegd dat zij dood was. Herinner je nog? Hij had niet gezegd dat zij dood was. Hij had, hij had alleen maar gezegd dat zij slaapt. En dat is heel erg belangrijk om te zien dat wat Yeshua had gezegd, wat zij zeggen, en wat Yeshua zegt. Eigenlijk. Ook, ook wat betreft de Chabakuk. Ja, Dat jongetje, herinner je nog, dat van Shunamitische Shulam, dat die, herinnering nog van de Habakkuk, wat we hebben geleerd, die speciale ziel was. Volgens de mensen, hij was dood, volgens haar was dood, hij was dood. maar niet volgens de Elisha. Elisha wist wel dat het, dat het kindje nog niet dood was betekent dat de ziel was nog intact. Wanneer de mens dood is, wanneer zijn ziel hem verlaat dan is het, dat betekent doodgaan in, in onze wereld. In de, in. Maar wanneer de ziel nog is in de mens, dan kan het nog altijd gerepareerd worden. En natuurlijk zo iemand als Elisha en natuurlijk wat laat staan Yeshua, wist wel dat de ziel was nog aanwezig in dat kind. Hey, wij kunnen het niet zien. Wij zien alleen maar het fysieke. En daarom zeggen wij. Huilen wij. Oh, Die de, de, de is, de, de is de dood. Maar Yeshua kon het wel zien. Dat de ziel was nog, in, nog wel intact. Maar laten we verder gaan. En kijken wat het hij ons nu vertelt. Verder lang, we nog een klein stukje. Kunnen we nog verder gaan. We hebben dat. De ood hebben we geleerd. Ge, Gelezen. En nu gaan we naar beneden naar Hasulam, de rechterkolom, de regel 24. Maar steeds in de gaten houden dat je niet meent dat het lichaam, uh, dat er krachten zijn, dat er mensen zijn, of de schepper is er, die het lichamelijke gaat repareren voor jou. Begrijp we dat zo dan helemaal in tegen, tegen de wetten van, van het heelal zal zijn. Om dat lichamelijk te repareren. Als een mens zo geboren wordt, dan is het een zegen voor hem dat hij geboren wordt op deze manier. Steeds niet denken, dat is waarlijk wat ik, absoluut wat ik zeg. Duidelijk, zoals herinner je nog deze man die op de tafel stond, zonder, zonder benen en zonder voeten. Nou, precies hetzelfde, hij zou niet gelukkig zou zijn, nooit zou hij zo'n geluk hebben, als hij dat niet was zoals hij was. En zo moet je wel weten, dat Hashem, Hashem, absoluut heeft niets te maken met het eh, lichamelijke. Juist hij laat de mens, zijn ziel, juist in, in, in die, in dat lichaam, geboren worden, wat helemaal past bij deze mens. Bij zijn destinatie. Daar gaat het om, dat de mens zijn eeuwig bestaan uh, uh, zich bezighoudt met zijn eeuwig bestaan en niet met iets wat, wat, uh, wat sterfelijk is, wat we wat allemaal gemeenschappelijk hebben met het dierenrijk. Onze vlees, ons vlees is niet heiliger dan dat van een krokodil. Of van een hondje. Of van een varkentje. <coughs> Goed opletten. Het is precies hetzelfde. Wie wil van jullie. Uh, zeggen dat. Uh, varkensvlees eten. Mag wel varkensvlees eten. Ik lust het niet. Maar mag wel. Duidelijk. We hebben geen verboden meer. Wie zich, wie zich bezighoudt uh, boven de gezin, wie, wie ontvangt van de wereld absoluut, die heeft, voor die gelden de wetten niet meer. Eigenlijk, wie werkt, goed opletten wat ik probeerde te zeggen, wie werkt um, aan zichzelf volgens de, de, het verbond naar geest, die mag alles eten. Biologisch duidelijk, erg goed gezegd heel goed gezegd biologisch, natuurlijk, mag je alles zeggen duidelijk, oh goed dat je, dat, dat je dat goed dat je het goed inziet maar dat jullie dat begrijpen waar we mee ons, mee, ons mee bezighouden dat het lichaam dat het vaak is het zo moeilijk, het is erg moeilijk moeilijk, moeilijk, moeilijk te begrijpen wat we hebben, want dat is de steen des aanstoots, dat ze altijd denken dat menen dat het dat het lichaam, dat die nieren, of iets anders, of het hart van de mens, dat daar iets ziet, iets goddelijks ziet daarin. Absoluut niet. Het is hetzelfde hart wat wij hebben als een varken. Men heeft ook al ontdekt dat een, varken van, een hart van een varken erg veel lijkt op dat van de mens. Nou, wat is het verschil? Er is geen verschil, absoluut niet. En. en ik ben overtuigd dat elke, elke rabbi, elke rabbijn, als die bijvoorbeeld uh, op het punt zou staan, of, of een keuze zou staan, dat hij bijvoorbeeld dat geen donor zou zijn in de buurt voor zijn haard. En zijn, zijn haard zou bijvoorbeeld helemaal, helemaal kapot zou zijn. En nou, het moet het nu gebeuren. Wat moet doen? Wie, wie kan zijn donor? Wie kan een donor, donor, donor zijn? En dan hebben ze niets, niemand anders dan, dan in een, daar ergens in een moeder, Daar zagen ze daar ergens bijvoorbeeld naast een, naast een, een, een, een ziekenhuis, zitten, zien ze daar ergens een varken. Wat moeten ze doen? Natuurlijk moeten ze, wie moeten ze? Natuurlijk moeten ze een, mens, een mens redden, Duidelijk? Dan gaan ze dan die varken, gaan ze dan even doden. En ja, in slaap laten vallen. Ze. En gaan, we dat, dat gaan ze dan. Dus we gaan ze, eerst gaan ze natuurlijk deze rabbijn vragen. Wat, wat vindt u ervan? Dat, anders gaat u dood. Of een varken in uw hart, of u <laughs> gaat dood. Nou, ik garandeer jou dat iedereen van hen zou zeggen: nee, laat mij dat hartje van het varken in voor mij. Maar alleen, alsjeblieft, niemand mag het weten! <laughs> Niemand mag het weten. Weet we Oké, okay. maar dat wij begrijpen goed dat je... ...dat aspect vlees, dat jij moet uitsluiten... ...uit wat je leert. Vlees kunnen we nooit corrigeren. Vlees kan, nie, kan je niet brengen tot leven. Vlees kan je niet laten um, uh, uit de doden opstaan. Het is alleen maar onze wa ons waarneming van het hoe de mens... Uh, van binnen omgaat uh, met zijn zichzelf in deze wereld... alleen dat je moed blijven overleven... bij de mens ook na zijn dood. Daarom is het natuurlijk belangrijk wat jij doet... wat jij doet wanneer jij hier op aarde omringd bent... met jouw vlees. Het is belangrijk wel natuurlijk wat jij doet... Dat jij je, je, je ziel bijvoorbeeld niet uh, probeert zoveel mogelijk steeds uh, te zuiveren van, van, van die verlangens van het vlees. En je gaat het verheffen in, naar de behoeften van jouw ziel. Daar gaat het om. Die, maar het vlees zelf uh, is niet... Het vlees het heeft dus niets... Met vlees kunnen we niets, niets, niets doen, het, het is niet het, uh, iets wat uh, correcties nodig heeft, et cetera, et cetera, zoals het gepeupelde over de hele wereld denkt, ja, met inbegrip van het Joods volk ook, ja, ze denken dat iets, als je hen vraagt, wat is, is de mens, dan zeggen ze, ja, zeggen de ziel of het vlees, dan zeggen ze beide, beide, zeggen ze, beide. Vraag maar aan iemand. Je hebt toch iemand altijd in de buurt. of Vraag maar al wat zij zeggen. Zelfs zeggen ze beide. De mens is niet beide. Dat is een huwelijk wat de Shem maakt. Een huwelijk tussen het lichaam en de geest. Hoe kan je huwen iets wat leven is en iets wat dood is? Kan je dat huwen met elkaar? Ons lichaam is absolute dood. Het brengt ons dood. Als je dat volgt je lichaam, wie volgt zijn lichaam? Die gewoon vol zijn dood. Dood. Geestelijke dood. De volgende. We gaan verder. Hasulam. De rechter Kolom, de regel 24. De referentie van de God Kuf Samig Ja, we hebben het goed? Ja. Man, man hik shamsha vehuleh. Mi, de linkerkolom, de tweede regel. Man hik hashemesh. Alors, rake Wie bestuurt uh, de zon? Dus de zon die dus schijnt buiten. Alors, rake Natuurlijk dat alleen maar de Heilige gezegend is Hij. Ba jehosha. Ba kwam Heosha, Heosha, kijk nou, was een andere, maar kijk nou hoe de naam was, lijkt wel of veel op die, op die van Yeshua, Heosha, precies dezelfde letters, See? alleen maar dan hei nog hei daarbij is, het. maar eigenlijk dezelfde letters, omdat Hashem heeft het ook uh, gegeven, ook dat aan die zielen, speciale zielen, kijk, Eliyahu, kijk nou over de naam Eliyahu, Speciale naam heeft ook Elija. Kijk nou aan die, die, die drie, die konden dat wel doen. Kijk, Josha. Dat is dan ook zit daarin. Hij heeft ook de kracht van de kracht van Jeshua. Deze Josha die dan de zon kon doen op, uh, op uh, bevelen om blijven op één plaats, die heeft ook dat gedaan door zijn kracht van Yeshua Kijk nou naar de naam bovenaan de regel 1. Uh, de naam van Eli Elisha. Wat is de naam van Elisha? Ziet ook de naam van, van Yeshua. Dus ook Elisha heeft het geput van, van, uh, ja, van uh, Yeshua. Alleen in zijn naam zit het Eli Eish Elisha. Elisha betekent mijn, mijn, mijn schepper heeft mij, heeft mij gered. And I said the name Yesh Yeshua does Yeshua, Yeshua Yeshua, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Ok Dari. Uh, okay. that is what he says. That we bestured the zone dus we regeert over the zone natuurlijk that alleen uh, Hakados Boruhu and you Ba Yosh, Yosh, Yosh, Yosh, Klam Yosh, Yoshheya, kan je ook zeggen. Klam Yosh, dus een uh, grote rechtvaardige, wat staat dit in de, in de Tanach? Wie is die en bracht hem tot zwijgen, bracht, bracht de zon tot zwijgen. Wet sivahu wet en heeft hem opgedragen, dus aan de zon, aan de, eh, uh, al amdo dat hij zou bleef staan op zijn plaats. We niet de nicht. En het bleef, en het bleef uh, Dus 4. vier. kan van het geschreven staat in de Tanaa. We doma sremes, we are en de zon bleef. Dom bleef stiem, stil. Wij dom blegend, bleef uh, zwijgend. Zwijgend. Wij reëg, Amad. En de maan bleef op zijn plaats staan. Wat denk je dat het werkelijk zo was? Denk je dat hij, dat het gaat over, in de eerste instantie, dat het gaat over dat stukje een stukje, um, uh, uh, stukje brandende plasma dat de zon heet. Dat het daarom draait. Dat het alleen, want de zon, wat is de zon wat boven schijnt, boven ons schijnt? Natuurlijk heeft die geweldige kracht. Die dient de mens. Hij is hoger natuurlijk. Dat is uh, het... Als het ware een zinnebeeld, het zinnebeeld van de en Maar het is niets meer dan een stukje, een stukje, een stukje stof der aarde. Oké, okay. het brandt, het, is, het heeft enorme kracht, maar wat is, dat? Welke, wat is dat? Het is niets anders dan alleen maar een, een, een schepping, een product. Oh, een product van het scheppen van een product is ook een vorm van materie. Het is ook een materie. De zon is materie. Dus wie is, wie is hoger, wie is belangrijker dan de zon? Natuurlijk als een rechtvaardig, als een Israël zichzelf in overeenstemming brengt met het licht. Natuurlijk is Israël dan hoger, want Israël dan verbindt zich niet met de materie. Niet met de hogere zelfs materie, maar verbindt zich met het oneindige, met, met, uh, met de schepper die, die boven elke materie is. Die is, dan, die is dan hoger natuurlijk, dan is de mens hoger, die dat zoals Joosha, die kon dat, zo'n uh, so profeet was, die kon zich brengen in overeenstemming met Hashem, met de hogere, en dan kon je zoiets. So doen. Ook dan moeten we begrepen wat hij deed. Maar wij gaan verder. Hakadosh Boruhu gazer vijf din af Mosheka gazer din. We niet De heilige gezegenis hij deed verordeningen maakte verordeningen. Dus ook wat gestreng hij, strengere verordeningen. Af Mosheka, zo Moshe deed het ook die in Moshe ook die maakte verordeningen en het ging op en het het, het, het, het, het het gebeurde wel. En net zoals so de Schepper. De punt. Weode ze schakeldoesbolgo we zei rood wat ze dikke, Israël, wat lim. Zeven otam, shekatuf, zedik, mosheli, ratiloki. En bovendien, we oordelen nog meer, zegt hij, dat de Heilige Gezegende, zij, maakt verordeningen, beslist boven wat te doen, oftewel vanwege de uh, discrepantie, de eigenschappen, stuurt als het ware zijn van zijn uh, keerzijde aan de mens, of dat de mens zijn keerzijde ervaart, dat is de verordening van de schepper, hoe kan iets de schepper verordeningen doen, ten opzichte van de mensheid, nee, absoluut onmogelijk, want alleen maar het goede kan komen van de schepper, wat de mens ook doet, de schepper verroert zich niet, let op, niets verroert, van boven kan nooit kwaad komen, zelfs als hier op aarde, als zij elkaar uitmoorden zouden, uitmoorden, zoals deden dat de ter vroeger. Wie de dupe is, wie de dupe is, wie heeft dat opgeroepen? Niet, niet de schepper, de alles in de tijd, zoals so het wanneer de verschrikkingen waren, niets verroerde zich boven. Alles was precies op dezelfde manier, rustig, serene. De schepper bleef liefhebbende de mensheid. Toen en altijd, alleen de mens zichzelf, de mensheid zelf, heeft eh, verordeningen eigenlijk opgeroepen tegenover zichzelf. Van boven komen de verordeningen niet. Alleen, het is de taal, ja, de taal die van de Torah, dat wij of de taal van de Torah geleerden, dat ze op deze manier een beeld creëren bij ons, dat alsof de verordeningen komen van de schepper maar natuurlijk komen geen verordeningen van de schepper, maar wel de mens, als het ware, als reactie op zijn eh, indiscrepantie verkeren ten opzichte van de, het hogere, die ervaart dat als verordeningen. En dan zegt hij dat, en bovendien dat Hakadosh wanneer Hakadosh eh, de verordeningen uh, uh, uh, opmaakt of maakt, uitschreeft dat de rechtvaardigen van Israël uh, uh, heffen, he, heffen die op oftewel annuleren die, die verordeningen van de schepper Shrekatu van het geschreven staat Tzadik Mosheel Tzadik regeert in Ratelokim tzadik, tzadik regeert de frase van Elohim. de frase van Elohim, dat zijn de verordeningen van Elohim. de loeking. Acht, we odesha, Godshoogte, ziva, otam lege het be darkav, mamash, Lege lehidamot lo behol. En nog, nog bovendien, boven die, nog verder, Sha'adosh Boruud, dat de hele gezegden zijn, beviel, droeg hen op, aan Israël, droeg hen op. Om zijn wegen op te gaan, de wegen van Hashem. Wat wil de wegen van Hashem zijn? Zijn eigenschappen. dat werkelijk op te gaan zijn wegen. Om helemaal op hem te gaan lijken. Kijk nou wat we leren dat. Dat is ook Yeshua, ook op dezelfde manier. Hij is helemaal net als de schepper. Helemaal schepper was hij. Halaho ha filosoof. Geyer, kin, Bakvar uh, shakhliim. Sh uh, Deze filosoof die ging, dus ging vandoor, is vandoor en uh, heeft het heilige, ja, heeft zich bekeerd tot het heilige, ja, niet tot jodendom. Ja, moet je niet denken dat het iets dat het zou geen, voor geen millimeter hem helpen. Maar hij bekeerde zich tot het heilige. Eigenlijk keerde zich, wat betekent bekeren zichzelf? Wat betekent bekeren? Betekent de wens om te ontvangen voor zichzelf, kijkt welke kant op? Altijd. De wens om te ontvangen voor zichzelf kijkt altijd waar naartoe? Altijd naar beneden. Altijd wil hij dat trekken naar zichzelf toe. ...naar zijn plaats van de malgoed. Kijkt altijd naar beneden. Wat betekent bekeren? Keren om. Dus kijken omhoog betekent geven. In plaats van te ontvangen, geven. En daardoor, natuurlijk, gaat hij dan ontvangen omwille van het geven. Dat is de hele club. Op deze manier, dat betekent zich keren tot het geniet gaier dat hij ging bijwonen bij Israël. Uh, in het dorp van uh, Shechali'im, hij legt het ons niet uit wat voor plaats is dat Shechali'im, ik had het eerst zo so, gewoon spontaan, zonder dat het ik het heb ik het uh, vertaald als het dorp van zendelingen natuurlijk, de letters G, G en Lamed zijn omgedraaid uh, er zijn nog verschillende mogelijkheden en uh, meer mogelijkheden, maar ik wil het niet, niet daarover daro hebben, want we zullen zien wat hij ons nu verder vertelt. We akatan, we we en men noemde hem want als iemand tot het Hele komt, dus gaat uh, het kadekant kijken, de kant van Israël, dan kreeg hij ook een andere naam. Want in de naam zit ook de, de nieuwe bestemming van deze persoon. En, uh, en zij gingen hem noemen Yossi Hakatan, de kleine Yossi. Kijk um, naar zijn naam Josi. Kijk ja? nou na naar de gematria van Josi. Wie er Josi. heeft welke gematria? Ga maar dat optellen. Wat is? Zesentachtig. Huh? Zesentachtig. En 86? Josi heeft de naam 86. En 86 is de naam van welke naam van de schepper? Elohim. Dat is de naam van Elohim. Dat is wat hij kreeg, zijn naam Josi. Dat is dan, hij heeft dezelfde gematria als Elohim. En dan is het Josi Hakatan, de kleine Josi. En dan uh, is het ook Elohim Hakatan. Kleine Elohim, dat is dan, deze naam is hij genoemd. Laat ik later even. Wil Amad haar bij en hij leerde veel Torah. We hoe bijna Gahamie, want hij is uh, een van de uh, wijzen en rechtvaardigen van deze plaats. Deze plaats die hij genoemd had, de plaats heet Kvar de het dorp van Shechalim. Waarom noemde zo deze plaats bij naam? Betekent ook natuurlijk, zonder zo zoger zou we niet zeggen welke plaats dat was. Speciaal, de zo laat ons iets zien, maar uh, alles op zijn plaats. Dertien, perus. Uitleg uh, of toelichting. Schema tomar. Sof, sof, hem, me matiem, veertien kochem, unnatam... Het mimam is zoemt, weet je tam zachim, feit in legerd, kan mogen mamash. Am naam heema o sim zod, zeest in misum, dat siwa utam lasot ken, ulasi zeifintin. Ihu paket lonle achtin mamash, shihu sota katu vegalacta bedrachav. 19 Umidz Hamelach Hamausim, dat hij leid dame twintig le behulle, wanneer hij ha filosof, filosof niet paelme meer met zo ad Allah 21. wanneer niet gaer wikibel, ala voltura Umidz wat. Kijk, hoe veel daar word jij ons nieuw verteld wat was dan de aanleiding nu voor die filosoof, uit de volk in de wereld om de Torah en de voorschriften aan te nemen, om zich, om zich te keren tot, tot Israël. Wat is het? Let op. Schematomar dat jij zou zo kunnen zeggen, misschien zou je kunnen zeggen dat uiteindelijk dat door, door, door het feit dat zij Israël, dat zij, de, de wijzen van Israël, dat zij gaan, dat zij begrijpen de schepper, dat zij kunnen de schepper uh, opnemen in zichzelf, dat zij, daardoor kunnen zij misschien uh, verkleinen de kracht van hun, van hun volmaakt geloof. Eigenlijk, als zij ontvangen dan uh, van de schepper, dan daardoor zeggen ze, oké, okay, ik ontvang al van de schepper in mijn kilim, dan daardoor kunnen zij hun geloof boven het verstand, kan daardoor verminderd worden. Nee, waarom moet ik dan nog geloven boven het verstand, als ik het kan binnen, nu krijg ik dan van de schepper te, uh, zijn kracht in mijn kilim, kan ik dat doen. Hij zegt, omdat, waarom kunnen zij dat zo doen? Stel voor dat zij, uh, zou je kunnen zeggen dat omdat zij, uh, dat zij waardig zijn geworden om zijn licht te ontvangen, dat hun geloof daardoor zou kunnen afnemen. Bichotam nee? omdat zij uh, waardig zijn geworden, waardig zijn bevonden, om he, daadwerkelijk, helemaal daadwerkelijk als hij, als hem zijn. Dus zij zijn nu als hem dezelfde eigenschappen hebben. Amnaam he maosim zoot, maar dat is niet zo. Let op wat hij ons nu vertelt over het ware Israël in de mens. Maar echter, zij doen dat omdat het aan hen opgedragen is, 16, om zo te doen. Ullahastigo, en om hem te bevatten, om de schepper te bevatten. masaf door de kracht van zijn daden. De heino, de ijo, het loon, want, waarom? Want hij droeg hen op, om zijn wegen daadwerkelijk op te gaan. Dus is niets anders, de Torah is niets anders dan de, de wijze waarop de schepper laat de mens lijken op hem. Hij is de bron des levens, duidelijk. Dus iemand die de Torah leert Lishma, die, die verkrijgt ook het leven van het leven des levens. Dus een mens wordt dan ook in zekere mate onsterfelijk binnen zichzelf. Duidelijk. De mens is wat binnen zit, die is onsterfelijk. En niet het vlees. Iedereen begrijpt dat wat onsterfelijkheid is. dat De mens van binnen is onsterfelijk. Shehus Soda katuf, dat dat is het geheim van wat geschreven staat behalachter Bedragaaf staat in de Dwarim in het vijfde boek, uh, boek van, de, van Moshe staat het en loop op zijn wegen 19 om iets woord en zij doen de voorschriften van de koning of de opdrachten van de koning. Zie je dat? In de hele getal. Voorschriften betekent ook het is hetzelfde woord als opdrachten. Gewoon opdrachten van de koning zij doen. Kedij, waarvoor doen zij dan deze? Kijk nou waarvoor de monument moet die voorschriften doen. Kedij dame damele begoele. Om op hem in alles te leken. Kijk nou wat hij zegt ons waarvoor, waarvoor Israël moet doen, de voorschriften van de Torah, in de, voor, in de, de, de Torah leren, en de voorschriften doen. Niet om jodendom na te leven, duidelijk, niet om apart te leven, als een volkje apart, en niet uh, zich bemoeien, en niet door te geven van hun licht aan anderen. Maar wat het enige wat hij zegt ons is, uh, en niet om goede vaders te zijn, ja, goede, goede opvoeders zijn van hun kinderen, goede echtgenoten zijn. Maar één ding zegt hij. Om op hem in alles te leken, Op de schepper in alles te leken. Wie heeft dat volbracht? Yeshua heeft dat volbracht. Absoluut. Ja in alles te leken, daar staat het hier in de zogger, om in alles te leken op de schepper. Wie heeft volbracht de Torah? Wie was de vervulling, volledige vervulling van de Torah? en zie hier, de filosoof, die beïn, beïnvloed was, die onder indruk, beter te zeggen, onder, indruk, onder indruk kwam, indruk kwam, van de waarheid, van deze waarheid hij was zo, kwam zo onder indruk van deze waarheid, dat hij ging en ging zich, ging bijwonen bij Israël draaide zich om dus was uh, bekeerde zich om naar het licht toe, naar het geven en legde op zich het juk van de Torah en de voorschriften op.